Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ho, ho. Levi van Eck met het NOS-journaal. In een huis in Tilburg zijn twee doden gevonden. Wat er zich heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Rond 7 uur vanavond was er een melding van een schietpartij in of bij het huis. Of er inderdaad is geschoten kan de politie niet bevestigen. Ook is nog niets bekend over de identiteit van de slachtoffers. Een team van waarnemers van de Verenigde Naties is aangekomen in de havenstad Hodeida in Jemen. Onder leiding van de Nederlandse generaal buitendienst Patrick Kammert gaan ze controleren of de strijdende partijen zich aan de wapenstilstand houden. Ook gaan ze helpen met het overdragen van de macht van de opstandelingen naar plaatselijke bestuurders in de stad. Verder moet het staakt het vuren ervoor zorgen dat de uitgehongerde bevolking in Jemen weer toegang krijgt tot hulpgoederen. De Amerikaanse minister van Defensie, Mattis, vertrekt al op 1 januari. Aanvankelijk was de bedoeling dat hij eind februari zou vertrekken... zodat president Trump genoeg tijd had om een geschikte opvolger te vinden. Maar die heeft hij al gevonden. Onder minister Patrick Shanahan gaat vanaf 1 januari het Pentagon leiden. Mattis nam ontslag omdat hij niet op één lijn zit met de president... Het besluit van Trump om de Amerikaanse militairen uit Syrië terug te halen... was waarschijnlijk de doorslaggevende reden voor Mattes om te vertrekken. De Duitse politie heeft opnieuw iemand gearresteerd... in verband met een onderzoek naar plannen voor een terroristische aanslag. Het gaat om een 53-jarige man die al werd gezocht. Het is de vijfde arrestatie in het onderzoek. De afgelopen dagen werd de beveiliging op verschillende luchthavens opgeschroefd... omdat de autoriteiten bang waren voor een aanslag op het vliegveld van Stuttgart. Hoewel er geen bewijs is voor concrete terreurplannen... gaat de politie door met het onderzoek. Volgens het Duitse blad Focus wordt de groep formeel verdacht... van het voorbereiden van een ernstig strafbaar feit. Het weer vannacht trekt de regen weg. De temperatuur daalt naar 5 tot 2 graden... Morgen droog en soms wat zon, en dan wordt het 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zm. Dit is kerst met ZFM. Met men nu Peaceful Radio. Terug. Luisteraars, welkom terug bij Pizzle Radio Show. Geheel in de kerst weer en nieuwe muziek. Want oh, oh, oh, wat een nieuwe muziek. Zelden zoveel nieuwe muziek in dit programma gehad. Um, maar ja, een kerstcadeautje, zullen we maar zeggen. Uh, van mij aan jullie als lu trouwe luisteraars, uh, waar je ook woont. Uh, al is het in Limburg, Zuid-Limburg. Um, dan uh, is dit ook mijn kerstcadeautje aan jou. Moet je horen, je kan het uh, de playlist vinden op pizzalredio.info. En uh, sowieso op deze website komen straks ook alle nieuwe albums langs. Dan krijgen ze extra aandacht van de artiest en de, het album natuurlijk zelf met allemaal uh, informatie. Goed, laten we eerst maar eens gaan luisteren. We beginnen in ieder geval met uh, kerstmuziek. Het heet uh, van de uh, White Giz Gispy. Nou, zoiets.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 This is William Ogmanson, and you're listening to Peaceful Radio. Peaceful Radio. Please visit my website www.metamindfulsmusic.com.